Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Rutte denkt niet aan aftreden vanwege de kinderopvangtoeslagaffaire. Gisteren kwam een vernietigend rapport uit waarin staat dat er op alle niveaus is gefaald. Duizenden ouders werden onterecht als fraudeurs weggezet, moesten soms tienduizenden euro's terugbetalen. Ministers, ambtenaren, de Tweede Kamer en zelfs rechters hebben deze mensen niet beschermd of gehoord. Hopen. Premier Rutte vindt het nog te vroeg om te, te denken over een vertrek voor hem of andere leden uit het kabinet. Daar zijn we nog helemaal niet aan toe. Uh, De discussie die we nu voeren, volgende week gaat echt over uh, wat leren van dit rapport, wat moeten we doen om dit te voorkomen. Oostenrijkers die kunnen bewijzen dat ze een negatieve coronatest hebben... krijgen na de lockdown meer vrijheid dan andere inwoners. Ze mogen op 18 januari weer gaan winkelen en uit eten. Mensen die zich niet laten testen... moeten zich tot 24 januari aan de lockdownregels houden. Mensen met een migratieachtergrond komen makkelijker aan het werk... en hebben vaker een leidinggevende functie dan 20 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek. Vooral vrouwen met een migratieachtergrond... hebben een betere positie dan een aantal jaar geleden. En kroegpersoneel van café De Gezelligheid in Zwolle was wel klaar met schoonmaken, de glazen poetsen, nog eens wachten tot ze weer open mogen. En dus bedacht de eigenaar een erotische bierkalender. De barmannen, serveersers, de eigenaar, iedereen ging in lingerie op de foto, want ze worden uitgekleed door de overheid, zeggen ze. Er stond hier echt een fotograaf, echt professioneel. En uh, het was een heel gek idee om sowieso in je lingerie door de kroeg heen te lopen, wat normaal gesproken de drukste maand van het jaar moet zijn. Sta je nu eigenlijk met z'n allen uit de kleren. Het was heel gek. Kijk, maar wel heel leuk. We hebben heel erg gelachen met z'n allen. De kalender kost 25 euro. En dan nog het weer. Vanavond flinke opklaringen. Morgen eerst zon, later bewolking en in de middag wat regen. Het wordt 10 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Tussen Eemnes en Huizen drie kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. Want er is een ongeluk gebeurd.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 Ook bij milde klachten? Blijf thuis en laat je testen. Bel 0800 1202 en maak een afspraak. Klaar ermee. de final countdown! Oh! Ja, volgende week natuurlijk kerst. En ja, dan doen we gewoon eventjes de kanten klaar mix. Ja, ook niet de slechte hoor. Oh, ik heb wat klaar staan voor jullie. Ik ga er nog niks over klappen. En dan de 1 januari. Zo'n hele fijne year mix. Maar nu, DJ The Old City live! Het ruikt hier naar Dinnenhaalde. DJ Dion Sidney Sydney in zijn beste kleding hier. Mocht je niet geloven. Je kan ook meekijken in de studio. Jawel. CFM Saltfoort, daar ben je beland. Saltbords grootste dansvloer. Hij is geopend. Dus maak er een feestje van. Dat gaan we ook doen. Een uur lang. DJ Dion Sydney live in de mix. Het begin to... It's and a pest of their is the wish of Barney and then Dars it'll talk and we'll go for a walk as the hope of Janice and Jen. Mop along boots and a pest of their is the wish of Barney and then Dars it'll talk and we'll go for a walk as the hope of Janice and Jen. Beginning to the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 Things we had don't ever follow it We can't leave them if we stay the same And I can't do this for another time So let's get down Get let's get down, let's get down here. One more night, one more night, get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down, let's get down this. Let's get down, let's get down this One more night, one more night, get this. Let's get down, let's get down, business. See it sessions! Ik denk dat er geen bal meer in de boom hangen, Dennis. Het knalt hier uit de speaker. De laatste echte See van 2020 alweer. Oh, wat klinkt dat uh, toch weer ver weg? Gelukkig maar, stel dat 2020 achter ons later alleen maar negativiteit. Behalve de See it Sessions dan. En ik heb er nu al zin, hè. 1 januari, is mix. Tot dan. Het nieuws en weer. Verkeer van 10 uur. DJ Dion Sindi, hier live in de mix. Je kan meekijken op het kanaal van Ziggo. I can't get no sleep. sleep i can't get no sleep DJ Dion Cindy hier live in de mix. De Christmas edition. Tot aan 10 uur! En daarna gaan we gewoon lekker een uurtje door. DJ JK, in de mix. Leuk dat je luistert op Stansport's grootste dansvloer. Hij is geopend. Ga die kerstboom een stukje aan de kant? Maak er gewoon een feestje van. Dat is alles wat je kan doen. En even gerust een drankje. Doe maar ook lekker. Vier het leven. Maak een feest. Van deze See It Session set van DJ Dion Sydney. zometeen na 10 uur. Oh, ja, gaan we gewoon nog een uurtje door? DJ JK, dan een uur lang live hier in de Mix. Mocht je DJ Dion City al volgen, als hij zit, zijn ook te beluisteren op zijn Mixcloud. Altijd leuk onderweg, of als je gewoon lekker in je lockdown zit, gewoon lekker een eigen huisfeestje. Nu eerst zometeen. Het nieuws van 10 uur. En daarna... DJ J.K. Tot zo! Wens jullie allemaal fijne dagen en een voors.